Elke avond, elke morgen, om half zes en om half acht rijd ik vijfmaal in de week, naar de stad waar het werk steeds wacht En ik rij langs witte strepen, heen en terug met een gevoel Tweemaal dertig kilometer, is dit leven, is dit mijn doel Altijd weer diezelfde afrit. En de straat terwijl ik tracht Te parkeren op dat plekje Aan de andere kant van de gracht En om negen uur aanwezig Ja, wat geeft mij de kracht Om dit steeds weer vol te houden En waarom had ik dit verwacht Is dit leven, is dit mijn doel Ontevreden. tevreden Leeg gevoel, die gezichten, ze staan zo koel cool. En het lijkt alsof ze denken: is dit leven, is dit het doel? Als ik terugkom in het dorp waar op mij wordt gewacht, eenmaal thuis bij vrouw en kinderen. Terwijl iedereen naar mij lacht En mijn zoontje roept Dag papa Heb je de foto's meegebracht? Dan weet ik Dit is mijn leven Mijn doel Dit geeft me kracht Dit is mijn leven Dit is mijn doel Heel tevreden Een fijn gevoel Die gezichten Hond naast mijn stoel, en ik weet dit is mijn leven, mijn leven, dit is mijn doel.